moeilijk geloven dat wij als ziel hier zijn, dat iemand ons van bovenaf bijstaat in onze pijn, die wikt en weegt en moeintesmaat, stuurt wat wij kunnen dragen, en als het moeite is ons helpt, wanneer wij daarom vragen, die weet van onze les, en wat wij moeten leren, en ons met liefde begeleidt als wij reincarneren, wordt alles ons te zwaar, laten wij niet vergeten, wij worden vanuit de andere sfeer meer beschermd dan wij weten. Goedenavond, lieve mensen. Ik ben vanavond weer eens begonnen met de gedicht van Ria Lips. Altijd weer wel leuk, vind ik. Weer eens een keer wat anders. Ik heb er heel stapels van. En dat is toch altijd heel erg leuk. Ria stuurt hem nog regelmatig. Pas eens hem ook weer een cd'tje gestuurd, waar ze zelf de gedichten op uh, voorleest En dat is natuurlijk altijd een hartstikke gezellig. Maar lieve mensen, inderdaad, ik heb uh, burgerzij, ik zit lekker te bidden op de cd, op de muziek van je. Nou, Het is natuurlijk ook een, een heerlijk uh, muziekje, als ik uh, zo zit. Te luisteren zo, en ik zit een beetje zo af te wachten tot ik weer ga beginnen met het programma. En ik heb de muziek op staan, dat wil ik me eigenlijk ook al heel erg blij worden voor binnen. Het, uh, het wordt ook liever niks uh, in je hart, in het harmonie brengen. Zo heet het eigenlijk op de cd. Dus niet hier erop staan, is om gewoon jezelf weer goed in je, in je kracht te zetten. Gewoon lekker in je rust en in je fijne gevoel. En dat is natuurlijk altijd heel erg prettig. Maar voor ik natuurlijk ga beginnen ga ik natuurlijk mijn trouwe chatters uh, en luisteraars natuurlijk als eerste weer begroeten. En die hebben vanavond toch, ondanks het prachtige weer, de moeite genomen om toch bij mij te komen en op wilde zijn de komende twee uurtjes. Dat is natuurlijk uh, burg. Ik zie dat inmiddels ook Theo binnenkomt. Goedenavond, lieve Theo. Ook jij natuurlijk welkom. Dan is er natuurlijk eh, ook onze lieve burger, goedenavond lieve burger. Fijn dat je er al vroeg bent vanavond, ik ben er niet gewend van je. Dat je er vroeg bent, dan ben je net een haasje repje op het laatste moment. Maar maakt niet uit, lekker gezellig. Nou, dan is er natuurlijk Dirk Dek. Goedenavond lieve Dirk. Je bent zeker al wel lekker bruin. Nou, met de zeelucht bij jou, dat zal wel. Dan natuurlijk ook onze donderdag. Die het ook altijd wel heerlijk vindt om bij ons te kunnen zijn. Ook zelfs het programma heeft door de week. En het ook weer fijn vindt om lekker bij ons te, uh, even te vertoeven. Zo op het einde van de week of ja, de zaterdag, zullen we wel zeggen, de, het weekend. Om dan lekker samen te zijn. Nou, dan is er natuurlijk Edwin, onze teddybeer, onze knuffelbeer van Ridd Radio. Ook fijn dat jij het bent, lieve uh, Edwin. Heel, heel gezellig, ik ben een beetje lui. want dan komt natuurlijk van een lome weer. Maar laten we niet klagen, want het is zo heerlijk, hè. Nou, het is heel, ik zeggen, ook Kat Zandt ligt hier vlakbij. Dus dat is gewoon, ja, nou, Dred zegt het, ja, het is vanmiddag al volle maan geweest en het schijnt vannacht de helft van de maan schijnt vannacht te duister te zijn, maar dat kunnen we hier niet uh, zien. Want dat heb ik binnengekregen van, uh, hoe heet die, van uh, Elisabeth, heeft me dat gestuurd. Maar dan zien wij het juist, net, wij kunnen niet waarnemen. Nou, dan is er natuurlijk Esmeralda, die vertelde, geloof ik net, dat de kleintje lag te slapen. Ja, een beetje moe, loom, sloom. Het zal de hondje wel zijn natuurlijk. Dan is het natuurlijk onze kraafwijs, die Graaf Die was ook lekker voorbij vanavond. Altijd gezellig weer wanneer je het programma inkomt en dan had er alleen nog maar krijn in. En dan denk je toch: zou Krijn vanavond alleen komen? Want dat kan, is het mooie weer. En, maar als je dan iedereen zo weer binnen uh, ziet komen, dan merk ik toch. Dat het toch wel een leuke groep is. Van mensen om ons heen. Waar we natuurlijk het heel fijn hebben met elkaar. Nou, dan is er natuurlijk Tjako. Goedenavond, Lieve Tjako. Jij natuurlijk ook altijd welkom. Fijn dat je er natuurlijk bent. De, de mazer, ma daar is het dus ook al geweest, zegt Red. Nou, Daar is hij overdag natuurlijk niet veel van. Nou, dan is er natuurlijk onze Jan. Ja, je weet, Jan heeft een koptelefoon gekregen met, uh, met vaderdag, dus die zit nu helemaal in zijn eentje te genieten. En natuurlijk de koelkast dicht in zijn uh, buurt, wat is natuurlijk, dat heeft hij gewoon nodig, een hapje hier en een hapje daar. Nou, Viooltje die gaat weg, zegt ze, maar voor je weggaat, gaat, wil ik je toch nog even gedag zeggen, Viooltje, leuk dat je er ook was vanavond. Maar je zegt je moet naar de MZ Nou ja, dat moet ook gebeuren, dat gaat ook door, hè. Dan is er natuurlijk Minken. Goeie lieve Minken. Het feit dat jij er natuurlijk bent. Hoe gaat het eigenlijk allemaal met jou? De laatste tijd zo met je vriend en met alles. Ik hoop dat het allemaal een beetje gunstig is voor je. En anders dan hoor ik het eigenlijk wel. Of zie ik het dadelijk eigenlijk wel van eigen op chat verschijnen. Ja, dan zie ik natuurlijk ook dat Theo, die had ik al gedacht gezegd, maar nu zit hij daaronder ergens. Dus goede naam, lieve Theo. Ook fijn dat jij er bent. En volgende week, dan zie ik je natuurlijk weer. Dat is natuurlijk ook altijd heel erg leuk weer, om je weer te mogen ontmoeten. En dan is er natuurlijk ons viooltje. Nou, het viooltje die is er nog steeds. Het viooltje het is er nog steeds. Dus dag, dag, zwaai, zwaai bye, hi hi, zegt uh, zegt joodje. Zei je vroeger altijd, toen die 27 MC zei: bye bye, zwaai, zwaai. En hard doe. En zo werd het altijd gezegd. Hè? En dan is er natuurlijk Krijn, onze aller Krijn, is Sint-Petrus van de chat, Die altijd meestal de deur voor iedereen open doet en je binnenlaat. Even kijken of je wel een goedkeuring neemt. Uh, het is een goedkeuring wegtrekken, mag je wel binnen? Ja, is natuurlijk heel streng, hè. Maar mag ik wel binnen? Mag je wel binnen? En dan zegt hij, kom maar, kom maar binnen, alles is goed, het zit weer goed. Nou, euh, Jan zit koelkast ver uit de buurt, zit nu buiten, maar oh ja... Ik heb buiten ook een koelkast, ah, ah, ah. Ja, vroeger was het ook een koelkast, hè. Ja, ik, zeg, ik, zeg altijd, ik zeg altijd de groetjes en hoei, zei ik altijd op de 27 MC. Ja, de 27, ik heb ook nog een 27 MC-bak, ik heb hem hier onder het aanbak staan. Maar ik moet nog eens een antenne hebben. Maar als ik een antenne heb, zo'n GPA-antenne, en ik die eventjes hier zo tegen het dak aanzet, al in de tuin, dan ga ik toch eens kijken of dat ik er nog geluid uit kan krijgen. Maar nu heb ik het niet gedaan, natuurlijk, want je moet nu eens op een antenne aansluiten. Maar dan ga ik ook kijken of ik nog, uh, nog geluid gaat krijgen. Uh, dan ga ik ook nog eens een keer zitten tokkelen. Voor dat leuke tijden, hè? Maar voor het natuurlijk, eh, verder gaat het daarover, wil ik natuurlijk ook nog Dret natuurlijk eh, een hele lieve avond toewensen. Dus, ook jij lieve Dret welkom. En, of eh, welkom, je bent er natuurlijk altijd. En als het over breed van nog eens rond op de wandel, in de wandelgangen dit, ook die natuurlijk heel veel lieve groeten van het rijden. Dan wil ik natuurlijk ook niet vergeten de luisteraars, hier weer een hele fijne avond uh, toe te wensen en een luisterplezier. Als je lekker buiten in de tuin zit met je laptopje naast je en je zit lekker te genieten, dan zeg je gewoon van uh, uh, heerlijk om op deze manier toch even met ons verbonden te zijn. En dan, ja, kanaal 14 was altijd het oproepkanaal. En van daaruit ging je dan, uh, zeven, ik heb nog, nog zo'n grote bak we hadden een hele grote uh, antenne op het dak staan, maar dat had te maken, als Anita niet, kreeg toen een verkering met stand. En stand dat was, Stan. Stan, was zo'n 27 mc uh, uh, frik. En ja, en toen kreeg hij die verkering, dus bij ons moest ook een 27 mc-bakje komen, want Anita moest natuurlijk met hen pokkelen. En dan op een gegeven moment ga je er ook zelf. Mijn moeder, die zat er ook nog op, en mijn, mijn moeder was toen... Even kijken hoe, hoe moeder uit haar moeder was. Toen onze niet als was, Anita 16 was het zitten van 66, 76. Dat was in 1982. En mijn moeder is van 1916. 26, 36, 46, 56, 66, 76. 76, 86. Dus toen was mijn moeder al in, net zo oud als dus ik ongeveer nu. En dan zat ze ook op zo'n, ook op de bakje, de lady oma hè? heette mijn moeder. Die had dan ook allemaal. Deze, mijn moeder was een lady oma, ik, ik was een Lady Billy. Wilfred was de witte haai. Harold was uh, de kleine zwerver. Anita was Lady Ponybol. Nou dan had je zeg maar, uh, lady het verzoo katje en uh, uh, allemaal die namen. Dus iedereen had, uh, had wel altijd een, uh, een, een naam. En dan kon je zo, en soms dan zat ze als onderdoor. Maar wij hebben wat afgelachen. Oh, wat hebben we, er was dan, er twee mannen die zaten ook op, op die bak, dat was een nachtwacht met, uh, met eh, uh, uh, hoe heet die, die heet, uh, uh, Kilo, Kilo, ja, dan nog een naam, nou, weet ik niet meer hoor, en die zaten dan, op de, die zaten dan uh, samen met de twee. en dan, het was zo mooi, als dan mijn, mijn man had, die heette De Stille. En dan zei hij wel eens, ja, hallo. En dan begonnen die mannen, hè. die zou daar zijn. Even nadenken. En dan begonnen ze, dat is misschien die schelen van die of die, weet je wel. Of het is die of die. En er waren ze allemaal gissen wie er nou eigenlijk was. Dus dat was natuurlijk altijd heel geweldig. Omdat, en vandaaruit is natuurlijk ook... Uh, die piraterij ontstaan, hè? vanuit de bakjes. Van die bak En dan mijn broer, die was vrachtwagenchauffeur, onze John, en die had ook zo'n bak. Trouwens, mijn broer en, dan, en onze kor had ook zo'n bak. We hadden allemaal een bak, in onze nu op een gegeven moment. En dan ging onze John werken. En dan gingen wij een weg brengen, hè? Dan moest hij zeg maar naar uh, Duitsland toe of naar uh, Italië of zo. En dan brachten wij je weg. En dan gingen we kijken tot hoe ver wij met hem nog konden communiceren, via de bak, om hem weg te brengen. En daar waren er natuurlijk bij, die hebben natuurlijk allemaal antenne van en een hoop wat erachter hangen. Dus ik kon nog veel langer nog met hem praten. En dat was natuurlijk wel leuk, want dat was voor hem natuurlijk ook heel erg leuk om, uh, om op die manier, uh, om op die manier uh, uh, nog te kunnen communiceren. En dan is, was het toch niet zo erg om s'avonds te moeten vertrekken. En maar ja, in de weekenden jongens, dat was het soms... S'morgens zes uur, voordat ik er eindelijk eens tussenuit ging, en dan ging ik naar bed. was zaterdag op zondag. Maar het waren maar toch tijden. Maar ja, nu is het niet meer zoveel. ik was ook RWD-piraat uh, geweest, Radio Atlanta. Nou, uh, wij waren Radio Telstar. De, de vriend van ons was niet naar die had, was, de Radio Telstar. En ze zat bij mij, ook, bij mij boven op zolder. Hadden we hadden een kamer, een hele bar gemaakt. En dan zat hij, nou hadden we afgesproken, als de RDC zou komen. De radiocontroledienst, de RCD is het hè, de radiocontroledienst. Als die zou komen, zou ik beneden, op het moment dat ze aan A zou bellen, dan zou ik beneden de knop naar beneden zetten van de elektriciteit. Dus, dan zul je zien, dan wist hij dat de RCD er de was beneden. Nou en, ja hoor, alles was al... Alles was al gelicht ge, ge bij onze rijen, onze beurt. Hè. En nou, toen wij hè, waren wij aan de beurt. En wij hadden natuurlijk op dat moment gelijk, dus uh, Stam had alles al kunnen ontkoppelen, toen ze boven aankwamen. Ze hebben ook alleen niet maar zijn, uh, zijn zender meegenomen en één draaitafel. En de rest niet, zijn mengpaneel niet, ze, alleen één draaitafel stond. Daar stond de plaat op. Die hebben ze meegenomen en zijn zender. Ja, wij hadden al een paar zenders in voorraad. Dus als dat de straat uit was, zaten wij alweer in de lucht. En, maar toen moest ik ook voorkomen, want ik was, mede, ik was medeplichtig aan een misdrijf. Ik zal eens kijken of ik dat proces nog heb Moest ik voor de rechter schijnen. Ik had me heel leuk aangekleed. Heel, heel, heel, ja, ik heb, ik heb trouwens nog, toen ik altijd uitging, nu, nu interesseerde me niet zoveel, maar vroeger had ik alleen maar mooie kleren. Omdat ik een verkoopleider was van Avon van een grote cosmeticafirma. was ik de, de verkoopleider in Eindhoven. En dus al die consumenten, daar was ik de verkoopleister van. Dus ik had alleen maar heel chique kleren. Dat was ook zo. En uh, toen kwam ik daar ook voor die rechtbank. En uh, moest ik ook staan bij die mevrouw... Uh, van der Laak, nou, dat dan nog Van der Laak. Ja, en die zei het: hier van, mevrouw, mevrouw, ik kan niet begrijpen. Het zei hij recht dat zo'n dame zoals u zich uh, begeeft op, op het pad van het misdrijf. Het zou je helemaal niet bij, aan u geven dat u dat doet. Ik nou, mijn luister, ik zie dat niet als een misdrijf. Ik zeg: want ik zie gewoon mensen, en dan goed ook, dat is op te zeggen. Ik zie dat niet als een misdrijf. Want als ik het als een misdrijf had gezien, dan had ik, dan had ik dat nog zeker niet gedaan. Zei ik heel, heel, heel schuinheilig. Ik zeg maar, je doet er zoveel mensen plezier bij. zieke mensen, mensen die op bed liggen. En die elke week weer er naar uitzien. En een plaatje aan kunnen dragen. Dragen. Vragen. Nou, dat alleen al. Nou. Hey, we kregen 250 euro boete, 250 gulden boete, gulden. En ja, en de draaitafel werd verbeurd, De en de er, er ook natuurlijk. Ja, die hadden we al lang weer een gekocht, een draaitafel, dus uh, we zaten weer. Maar ja, vanaf die tijd word je, word je toch voorzichtiger. Huh? Ja, Dirk zegt ook, ik ben één keer gepakt en dan had ik er geen zin meer in. Maar hij ziet ook, internet biedt weer een nieuwe kansen om uit te zenden, wereldwijd dit keer. En dat is natuurlijk ook zo. Nou, Elisabeth is wel zo binnengekomen, is alweer weg, zie ik wel. Maar die komt misschien dadelijk weer wel terug. Maar het is gewoon, het is gewoon zo van... Um... Nou, het is gewoon zo... Nou, bij ons staat de antenne er nog? Want daar hebben we hebben toen lange tijd, dan dienst de, de scanner-antenne gehad. Maar ja, tegenwoordig kun je met die scanners ook niks meer doen. Want dus ik heb nog een gewone, ik heb nog een, een uh, kristalscanner en ik heb ook nog een computerscanner. Dus daar maar je kunt niks bevangen. Die codes zijn allemaal veranderd. En toch vond ik dat best wel leuk altijd hadden zegt, internet heeft ons beroofd van de romantiek. Dat is ook zo. Maar het is ook zo. Hoor. Kijk, een computer, ik denk dat die voor vele mensen onwensbaar is geworden. Net met, met de telebankieren. Weet je wat ik ook zo bijzonder vind? Kijk, de meeste mensen, als ze een, een brief krijgen van de overheid... Dan kun je via internet, kun je bepaalde dingen aanvragen. Maar er zijn heel veel mensen die hebben nog niet eens geen computer. Mijn, mijn vriendinnen van mij, die zijn ook in de zesde, maar die hebben helemaal geen computer. Die kinderen wel, maar die, wonen, die vrouwen wonen alleen. En die hebben gewoon geen computer. En dan vinden ze, maar ze gaan er gewoon vanuit dat iedereen tegenwoordig een computer heeft. En dan is het natuurlijk ook zo met de kinderen. En alles gaat tegenwoordig met het communiceren met, met, met, de, met de computer. En dan zitten ze nog zo te donderjagen als je van die hangjeugd hebt. Nou, die zitten dan heel nauw op een bank. En die zitten dan nog met elkaar te praten. En nog te communiceren, maar dat mag dan ook niet. Nee, ze moeten maar thuis op de slaapkamer in de computer, aan de computer gaan zitten. En van daaruit maar doen dus. Nou, vroeger was het er ook mee. Heb ik weet niet of jullie het dan meegemaakt hebben. Maar als je dat vroeger zag, zo s'avonds, als het af was, gedaan was, hè, de mensen aten dan allemaal om zes uur, en dan was er brood gegeten, en dan werd de koffie gezet, en dan ging de, en de mensen hadden dan allemaal achter, ik weet nog wel, wij woonden in een rij huizen, en dan had je eerst een, een, een, een doorgaande pad van zand, en dan pas kwam de tuin, de tuin waar, je, waar de mensen de groenten in kweken en zo, maar dan in die pad, die doorgaande de pad, daar hadden mensen allemaal een bank bij het schuurtje staan. En daar gingen ze s'avonds allemaal op zitten. We hadden op het einde van die rijhuizen een hele grote schommel. En dan waren de kinderen allemaal aan het schommelen. Die moeders die waren mee aan het touw te springen. Weet je wel, dan gingen we weer het springen. Die moeders deden draaien en wij deden in, springen de boog maar in, uit, de boog weer uit. Dus dan spring je erin, springen we eruit, springen je erin. Dus iedere keer erin springen, twee keer en dan eruit springen. Nou, en dan, dan even weer rond, rond, rond die blokhuizen wie het hardste kon lopen, dan moest je zo, alle kinderen, nou, en dat was elke avond, was dat, was dat gezellig. En er was natuurlijk ook wel eens een keer ruzie, hè, en dan moesten die moeders er weer bij komen en die vaders, en dan moesten jongeren uit elkaar gehaald worden, omdat er ruzie was. Maar dat zijn tijden, die komen niet meer terug. Ik merk, ik merk dat ook, mensen kennen elkaar bijna helemaal niet. Mensen die naast elkaar wonen, die kennen elkaar bijna helemaal niet meer. Dat is... Eh ja, nou is het burengerucht, ja. Maar mensen kennen elkaar. Mensen kunnen niks meer van elkaar velen. Mensen hebben. zijn niet meer tolerant naar elkaar. Ze kunnen... Eh, vroeger was het één-één eh, knikken. Ook zo geweldig. Ja. Er was een, zelf een, een, een gaatje maken in de grond. Hinkelen dan deden wij een heel hinkel uh, een heel, op zand, want bij ons was niks van zand. Dan deden we deden uh, naast die huizen een heel hinkelhok uh, uh, tekenen en dan een doosje van de schoensmeer. Dus een doosje waar schoensmeer in gezeten had, want mensen deden vroeger dan altijd de schoenen poetsen. Daar hoor je tegenwoordig ook niet meer, maar dan had je een schoensmeer en, dan, en, en, en dat doosje en daar zand in. Als dat leeg was, dan kon je zo lekker zo met je voet tegen aanschoppen. En dan moest je op één en één en dan het ene voet weer naar het volgende vakje. Een vlieger, we hebben soms, ik kan gewoon ik kan, ik kan vliegers plakken. We hebben soms hele zondagen, hele zondagen vliegers aan het plakken geweest. Voor al die kinderen uit de buurt latjes halen bij de, bij de, bij de timmerman, vliegerlatjes. Vliegerlatjes halen en dan die, die, die lat kruis maken, weet je wel. En dan die lat erop leggen, een stukje van bovenaf. Boven was het geloof ik 15 centimeter. En dan moest het dwarslat komen. Nou, dan deed je dat met, met vliegtuig dus zo om en om knopen dat dat goed stevig aan elkaar was. Nou, dan ging je aan die latjes snipjes in snijden. En dan ging je met, met, met ook weer met vliegertaal onderaan, want daar kwam het staart. Dan ging je onderaan. Ging je zo eerst naar het ene latje. Dan deed je dat in een snipje. Dan ging je weer naar boven. En dan ging je weer zo naar beneden. En dan weer zo naar beneden. Dan had je de vorm van een vlieger. Het houten midden het kruis en de vliegertouw eromheen. Nou, dan liet je dat uithangen. En dan ging je vliegerpapier plakken. Nou, dat was van dat, van dat uh, rolle, ja, blauw rood. Nou, dan ging je dan... Dan moet je opleggen en dan plaksel maken, he, van behangplaksel nou, En dan deed je dat plakken en dan werd dat mooi omgevouwen. En dan deed je door, aan de voorkant, kon je dat versieren met ogen erop, en de mond en de neus. Nou, en dan een staart eraan, met strikken, zo. En dan moest hij drogen. He, dan moest je een hele nacht drogen en dan de andere dag, dan was het vlieger. Vliegervist en dan moest je twee gaatjes drukken in, in, in, in, in het papier en dan ging je vanuit het hout kwam er... en, en dan haal je daar dat touwtje naar voren uh, en dan ging een lusje in en daar ging dan weer een houtje in met je vliegtuig en dan, maar, en dan uh, hadden wij bij onze korenvelden en naast onze huizen waren daar korenvelden want die dan gemaaid waren daar gingen wij op die korenvelden gingen wij dan uh, vliegen en dan maar, oh, en dan stond hij daar in de lucht, hè. En dan kon je uren, uren, dan zitten kijken naar die vlieger. Nou, er zijn tijden, die komen er is geen, ook geen ruimte meer voor. Ik heb wel eens een keer met de kinderen vliegers gekocht en ik een kerven aan de zee. Maar op het straat kun je ook niet vliegen. Want dan, uh, uh, je moet natuurlijk flink hard lopen om die vlieger op te laten. En dan moet die wind goed staan. Maar dat kan niet, want dan loop je uh, die krijgt zand op zijn handdoek en die krijgt dit. En dan denk ik toch wel, we hebben heel veel gehad. Niet dat we nou veel rijker zijn maar we hebben nou meer luxe. Want vroeger had je geen televisie, je had vroeger geen wasmachine, had geen afwasmachine, je had geen stofzuiger. Dat had je geen verandering voor. maar die, die... ...je als kind hebt mogen beleven... ...ongecompliceerd... ...lekker... Uh, ...fijn... ...die dingen doen, dat spelen... ...ik heb toch het gevoel dat de kinderen van deze tijd... ...heel veel... ...tekort komen... ...op het punt wat wij vroeger gehad hebben... ...want dat zij... ...die kunnen dat niet op terug... ...op terugkijken... ...wij wel... En het is natuurlijk, je zat, je, er was maar één kachel, en Nou, is je heel warm. Je had maar één kachel in huis. In de winter dan werden er, is, werden er bij ons stenen, dat is een plat-buiskachel. En dan werden er stenen in, de, in, de, in die opengelegd van die buiskachel. En als die s'avonds heet waren, die werden dan in de krant geholpen. En die namen we in het bed, en om het lekker... Uh, Om, om, zo, om ons zo om lekker te voelen en om lekker om ons lekker warm te krijgen en ja dan zeg je toch jongens maar aan de andere kant en dan krijg je, dan ik zie daar ook wel eens het over intuïtie hebben en over alles maar dan is het weer wel zo uh, als je boeren die echte boeren hadden die zagen dan de wind dat van weer kwam en nu moeten wij het horen wat Piet Paulusman die zegt of aan je, aan je littekens die je hebt, of aan je, aan je heup, of aan je reuma, kun je soms voorspellen dat er regelkomst komt. want dan begin je litteken te steken, of je begint uh, andere dingen te krijgen. Maar het is natuurlijk wel zo, op spiritueel gebied zijn de, zijn de, wel, zijn de mensen wel meer open gaan staan en, en, en uh, uh, krijgen meer dingen door als dat vroeger, wat heel vroeger was. Ik neem ik van ieder aan, heel veel vroeger, als ze maar, maar dachten dat jij uh, dingen zei die niet verklaard konden worden, nou, dan werd je al als een soort heks beschouwd. en dan ging je, werd je al op de brandstapel gegooid. Dus, maar het is dat, op dat punt weer goed dat, dat de tijd vooruit is gegaan. Dat de ontwikkeling van de mens natuurlijk hoger is geworden. Want hoe, langer, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder ontwikkeld de mensen waren. Hoe, hoe, hoe, ik wil niet zeggen dat ze dom waren, maar ze wisten gewoon niet beter. Ze gingen ook vroeger nooit naar school. En dan heb ik het wel over eeuwen geleden, maar dan gingen ze ook niet naar school. He, dan moesten ze vanaf klein zijn aan al werken. En als je nu wel eens op de televisie ziet dat er van die landen zijn, waar kinderen al, al arbeid moeten doen. Kinderen naar de... Jaco zegt, ik heb van mijn opa leren kijken naar de lucht. Dat is ook zo, Jan. We gaan wel eens picknicken en dat is gezellig. En dat is ook zo. Ik weet nog goed, wij gingen vroeger, um, wij gingen vroeger altijd dennenappels slapen. Wij negen in Brabant mastappels. En dan gingen we met alle kinderen in de buurt. En namen we altijd van die jute zakken. Nou, en dan ging je vol met dennen. Dus alle kinderen in de buurt gingen dan dennenappels zoeken. Zo, want daar kon je de kachel mee aanmaken, hè. Een krant vier in de kachel en daar wat dennenappels op. En dan uitsteken en dan hadden we brand. Als je nu, als je nu toevallig in het bos loopt en je raapt een dennenappel op, een dennenappel op en je loopt ermee en het politie komt eraan. En alle bekeuringen honderd, 100, 100 euro. En vroeger dan gingen we naar het bos. En dan haalden we heel veel zakken appels en die werden dan allemaal uh, bij elkaar, die werden allemaal gespaard. En dan zagen we, en dan brood mee en ranja, weet je wel, gewoon uh, limonadesiroop in, in het water nou, en dan en brood mee. Nou en dan, daar was een heer, en dan midden in het bos, bij ons was een soort, ja, poeltje moet je zeggen, zo'n soort velletje. Nou, en dan gingen we daar lekker zitten en en dan s'avonds kwamen die vaders. Die kwamen dan die dennappels halen op de fiets. Eén zak voor het stuur, de andere zak uh, zo over, over het zadel heen en een andere achter het pakken naar En dan kwamen die vaders s'avonds uh, die zakken de aan allemaal halen. Nou, dit, dit is, dit is ja. ja. Jan zegt ook, wij verzamelen, verzamelen ook al de dennappels in het jaar voor de kachel, dat is gezellig. Maar je mag het eigenlijk niet, Jan. Je mag het op de dag van vandaag niet meer, hè. Maar ik zie dat Frank en Tja ook binnengekomen zijn. Trouwens ook nog even een lieve groet voor Bjorn. Goedenavond, lieve Bjorn. En natuurlijk ook een uh, lieve groet voor Danny. Dag, lieve Danny. En ook onze Elisabeth is weer binnengekomen. Dag, lieve Elisabeth. Ook fijn dat ik jou ook weer mag ontmoeten. En weer bedankt voor je uh, goed, goede, inspirerende mailtjes. Ik heb er toch wel heel aan gehad. En ook dat leuke dat, dat, dat je je eigen horoscoop kan berekenen. Ik heb het vorige keer gedaan. En dan moet je maar eens doen. Jij moet. Ik zal mijn geboortedatum beschrijven, Esmeralda of um, Elisabeth. En dan moet jij mijn horoscoop maar berekenen. Dus zul je zien, daar staat heel veel in. Over zoals ik ben. Dat klopt eigenlijk heel veel. Ze dus is dus 21 e van de 1e 1943. En ik ben smiddags om twee uur geboren. En dat moet je maar eens doen, dat mag jij wel eens doen. Doe maar. Dan zul, jij, dan zul je echt, als je dat gedaan hebt, dadelijk tegen me zeggen, dat het echt klopt. Ja, Jan, is, Jan is helemaal geniepig, die laat kinderen rapen. Die zijn minderjarig, hoor. ja, die hoeven nog niet voor de rechter te verschijnen. Ik zie dat de schipke ook binnenkomt, goedenavond, lieve schipke meteen gevolgd door Lares. ook fijn Laris dat jij, en vandaag weer in ons midden bent, altijd weer gezellig, om mijn, mijn, uh, mijn vrienden weer binnen te zien komen, altijd heel gezellig. En het is, uh, maar dat is heel uh, fijn, die, die, uh, die horoscoopberekening, die graadshoroscoopberekening, Elisabeth, die jij aan mij opstuurt, dan zou ik iedereen die uh, op de chat is eigenlijk eens moeten doen, dan zul je merken dat, dat kun je heel veel van jezelf uithalen. Dat is heel leuk. Ja. Ik heb er heel veel aan gehad. Het zijn heel veel over mezelf, maar ook veel dingen die ik van mezelf wist, maar die dan nog eens een keer daardoor be bevestigd worden. Vandaag waren er twee sletten op de fiets. reden, uh, reden bijna bret over. Zegt hij, wat is er, want dat is er zo'n eentje. Hou je hond bij je. Terwijl zij hem weer aangeleid. En hij had een in die Ja, nou dat is nou net waar ik het net over had. Nou dat is Jan. Iedereen is de deur uit, behalve de jongste. En ik ben speciaal naar huis gekomen voor Ridd Radio. Ja, ik zal het doorsturen naar... Uh... Ik zal het doorsturen naar uh, jullie, dan kunnen jullie ook je horoscoop. Ik weet niet of jullie hem hebben, maar ik wilde wel naar jullie uh, doorsturen vanavond. Alleen niet maar dan de link om je gratis je horoscoop te berekenen. Dus waar ik wel een dingen van heb, als jullie het leuk vinden hier www.horoscope.nl Tien kantjes. Het zijn tien kantjes, hoor. Ja, ook voor jullie doet hij dat, hoor. Nou, Jan is inderdaad een hypocriet, zegt Theo. Zij moeten zo goed door blijven gaan, lieve Theo. Ik zal eens even kijken of ik weer een gedichtje heb. Dan ga ik daar mijn kaartjes weer eens voor de dag halen. Vorige week was het best leuk, hè? Met die kaartjes. Maar ik had wel heel veel tijd nodig om jullie allemaal een beurs te kunnen geven.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 Even kijken. Uh, Bjorn heeft een vraag, even een spirituele vraag. Nee, ik wil een nieuwe studio horen woon in, in, uh, in Bredeen. Uh, Brede. Ik heb bij de vastgemaakt als ik binnen van de Wabou in de komt de klas En mijn paspoort. En jullie zal het huis van mijn de studie aan mij willen verhuren. Wat krijg je hier vandoor? Misschien veel de huurbaas het niet omdat ik in uitkering, minoriteitsuitkering... Ik heb staan. Nou, weet je wat het is? Weet je wat het is, uh, Bjorn? Het is uh, zo. Hé, hey, Linda komt ook binnen, zeg! Linda! Weet je wat het is, uh, Bjorn, wat ik daar vandoor krijg? Kijk, kijk het natuurlijk, bij ons is het zo. Als je een hebt, dan heb je een zekerheid. Dan heb je gewoon. Als dus je hebt, dan heb je gewoon een, een, ze een zeker vast inkomen elke maand. Zo is het bij ons. En als jij het financieel kan opbrengen. Maar waarom kan je niet gewoon bij de gemeente iets gaan huren dan? Dan, krijg je, dan heb je toch eerder kans. Als je het via een makelaar gaat, dan is het toch veel duurder. Maar jullie zijn toch ook van die sociaalwoningen woningen. In België, want ik heb in België gewoond. Dus ja, die makelaars gaan, dan huur je particulier. En dan moet je vaak veel meer betalen. Nee, dat heb ik niet het gevoel, dat heb ik niet het gevoel uh, dat je dan nog lang moet wachten, meer jou ja, zelfs. Want het is toch maar een, een, een, een noodoplossing eigenlijk. Maar kunnen ze dan vanuit uit jou, uh, waar jij nu bent, uh, niet, uh, niet meer doen? Daar komt Victor aan. Goedenavond, lieve Victor. Ook jij welkom hier bij ons, bij Rid Radio. Zit het je zeuren? Lieve gezicht is altijd al te zeuren. Maar ik ga de kaartje voor de dag toveren. Victor zegt: bedankt, hallo Nelly. Hallo Victor. Wat zou het beste zijn Bjorn? Je moet het maar zo zeggen, ik krijg niet duidelijk door, uh, lieve Bjorn, dat jij, uh, dat, jij uh, dat huis krijgt. Ik krijg dat niet spontaan door, dus ik kan er ook eigenlijk geen, geen positief antwoord op geven voor jou. Maar wat je nu zegt, dat zal beter zijn. En daar wil ik er gewoon bij aansluiten. Als het niet doorgaat, moet je je niet, um, niet uh, verdrietig daarom voelen. Of teleurgesteld, want het zal alleen maar te goede voor je zijn, omdat het niet doorgaat. Dus daar moet je goed rekening houden. ik denk dat wat jij wil gaan huren, die studio, dat het toch een beetje boven jouw budget gaat. Als het niet zo is, dan moet je laten weten op de chat, maar ik heb krijg het gevoel dat het net kile kile is. Kijk, en als jij nu zegt: Ik wil op mezelf wonen, maar je moet dan elk set omdraaien en je hebt geen ruimte meer om nog leuke dingen voor jezelf te doen, dan word je gede nog gedeprimeerd. Kun je begrijpen? Dus dan kan je beter nog even wachten. Ik zal je mijn muziek wat aan zetten en dan ga je even met die mekkerkat even eten geven, zit te mekkeren. Wat mama zeggen? Laat de mensen weten wie jij mama kan zeggen. Mama? Wat heb mama zeggen? Dan krijg je eten. Lieve lieveke? Mama? Mama? Ja, nee, nee? Mama? Ja, goed zo. Nou, dat heb je mama gezegd? Nou mag je eten. Heb je het gehoord dat ze mama zei? Of had je het niet gehoord? Dat vind ik, denk, ik eigenlijk, hè, voor die kat. Moet ze eerst mama zeggen voor ze het krijgt? Ja, hij moet opgevoed worden, net opgevoed, de kat heb ik. René komt ook binnen, goedenavond, lieve René. Welkom, en Sunset komt er ook aan, ik wel. Gené, ik zie dat jij er bent. Uh, voor ik je dan nog een mailtje moet sturen, ik, ik stuur nog wel een mailtje over. En Theo, jij bent er ook. Kijk, Theo, is Theo er ook nog? Theo, jullie zijn er ook. Als jullie volgende week komen, volgende week zondag, dan moet je, dan moet je een, een naam meebrengen van iemand, dus dat is voor Theo en voor René, dan moet jullie een naam meebrengen van iemand die weet dat je smiddags die kan bellen en dan eventueel rijken kan sturen. Want op het moment dat wij dan Rijken kan sturen, dan gaan we die van tevoren bellen. En gaan we zeggen, want dat is dan dat jullie de symbolen kennen en dat erin zijn. Dan gaan we die mensen bellen. Dan vragen we of ze even uh, zich willen concentreren op ons. En dan daarna gaan we ze weer terugbellen en dan gaan we vragen hoe we het ervaren hebben. Dus dat telt zowel voor, voor Theo en voor René. Als jullie allebei dan een naam mee wilde brengen voor iemand, waar je zeker van weet dat die zondagsmiddag thuis is en dat we die dan even kunnen bellen. Dan kunnen we die eerst van tevoren bellen, daarna, als we het gestuurd hebben, weer bellen. En vragen hoe ze het ervaard hebben. Dat is alleen maar voor je eigen prettig, want dan kun je op dat moment voelen hoe het voelt als je rijk gestuurd naar iemand. Nou, ik zie dat Ingrid ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Ingrid. Fijn dat jij er bent. En nu ga ik een kaartje trekken. En ik begin bij degene die op dit moment bovenaan staat bij mij, aan de rechterkant. En dat eerste kaartje is voor Bjorn. En Bjorn, jouw kaartje is... Ik leer omgaan met de kracht en de liefde van de universele energie. Dus, dus onthoud één ding goed, Bjorn, jij moet leren omgaan met de kracht en de liefde van de universele energie. Hij wordt jou meer liefde en energie gegeven vanuit de kosmos, als dat jij wat durft te vermoeden. En als je dat binnenkrijgt bij jezelf, dan zul je merken dat, dan zul je merken dat jij, uh, voor jou het alleen maar goed zal zijn. Ik denk dat je het ook binnenkrijgt, maar dat je inderdaad, dan zul ik dat kaartje voor jou niet trekken. Kaartje voor burger. Voor jou, lieve burger, mocht ik het kaartje trekken, ik geef gemakkelijk uitdrukking aan mijn talenten. Met andere woorden. Goed zo, René. Dus Theo, die zit op dit moment ook op de chat, dus Theo en René, jullie zullen volgende week zonder elkaar ontmoeten. Ik geef gemakkelijk uitdrukking aan mijn talenten, dus dat is voor burgers. Nou, ik denk ook wel dat dat klopt, dat jij uh, wel duidelijk uitdrukking geeft aan je talenten, dat je dat kan, dat jij dat wel uh, ja, kunt. kaartje voor Danny. Voor jou, lieve Danny, ga lekker zitten en luister naar mijn muziek op de achtergrond. Het universele licht en de universele liefde stromen door mij heen. Dus jij, jij, hè? Als ik dit kaartje zo mag, als ik dit kaartje zo zie, dan moet jij toch een prettig gevoel soms in je hebben. En je weet misschien het, nee, het niet waar het vandaan komt. Nu een kaartje voor Dirk Tek. Voor jou heb ik een heel mooi kaartje mogen trekken. Ik stel een positieve verandering voor in mezelf en in mijn relaties. Dus jij gaat... Je heel positief denken, het gaat allemaal goed met je. Dat is ook het beste, hè. Je moet nooit doen, denk ik, denken, hè. Nu ja. kaartje voor donderdag. Lieve donderdag, in jouw kaartje staat, in mijn levensstroom, liefhebbende energie. Ik hoop dat je het een beetje kan plaatsen. En nu heb ik een kaartje mogen trekken voor Edwin. Edwin, hier komt jouw kaartje. En dat kan ik bij jou wel plaatsen, Edwin. Ik geef liefde en waardering aan anderen. De spijker op zijn kop bij Donner. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Je ka kaartjes dus moet ik niet voor niets trekken, natuurlijk. Ik laat mijn hand leiden door iets onzichtbaars. Dus jij lieve Edwin, ik geef liefde en waardering aan anderen. En dat doe jij ook. Dat kan ik vanuit de verte hier, we amen dat het zo is. zo is. Voor Elisabeth mocht ik het kaartje trekken ik koester geen rok, ik vergeef en laat los. Dus lieve Elisabeth, als er eventueel nog dingetjes zijn waar je mee zit, dan wil dit kaartje tegen jou zeggen, ik koester geen rok, ik vergeef en laat los. Graag gedaan, lieve Edwin. Nu het kaartje voor. Esmeralda, ik kan alleen maar denken dat het gewoon ook zo is. Maar jouw kaarsje is Esmeralda, ik volg de stroom van mijn natuurlijke verlangens. Dus jij volgt gewoon de stroom van je natuurlijke verlangens. Dat geloof ik ook wel. Ik denk dat jij niet iemand bent die komedie speelt of die het anders doet, Jij jij gewoon... Zoals jij, zoals jij het op dat moment voelt, zo uit jij het ook. Nu een kaartje voor Frank. Frank, voor jou moet ik het kaartje trekken. Vergeef jezelf en vergeef de ander. Ga ja, je even toe, uh, richting bij je. Er kan dingen het in het verleden gebeurd zijn, dat je tegen jezelf, dat het misschien niet zo leuk ervaren is, en dat jij tegen jezelf hebt gezegd, dat je wel zegt tegen jezelf, had ik het toen maar anders gedaan. En dan zegt dit kaartje, nee, je hebt het toen zo gedaan omdat jij dacht dat het zo goed was, en daarvan vergeef je dan jezelf uh, dan, en vergeef ook de anderen, als ze hier soms verkeerd of hebben gereageerd. Ja? En zo is het anders. leven. Als we ooit eens een keer een fout maken, rekenen het jezelf niet zo aan en zeg ik ben een mens. Ik vergeef mezelf dat ik het gedaan heb, maar ik vergeef ook de anderen die eventueel fouten naar mij gemaakt hebben. Krijne dus ook weer terug, zegt hij. En nu een kaart voor uh, Tja. Tja, als ik dit kaartje zo lees, dan voelt het bij mij zo, dat jij heel goed van binnenuit je gevoel handelt. En dat is het goed. Dat moet je ook doen. Je moet gewoon, als je dingen doet, gewoon naar je gevoel luisteren. En vanaf daaruit handelen. Want deze kaartje zegt, ik ontvang uit de bron in mij. Dus nu heb ik een kaartje voor Kuppie, komt goed uit. Zit een lekkere, en zit een koud water staan in een groot grond glas. Sta op Leffen en via overgave, jouw kaartje zegt niet, Via overgave voel ik mijn licht en voel ik het licht in mij. Dus je geeft je helemaal over aan je heerlijk glas. Wat je voor je hebt staan, en dan geef je je helemaal over. Ja, en dan voel je je licht en blijf om binnen. Nou, dat is alleen maar al fijn. Dat kaartje moet ik ook niet van niks trekken. Tja, als jij dat op dit moment zo nodig hebt om dat eens een keer weer eens bevestigd te krijgen, daarvan zal ik ook niet van niks dat kaartje hebben moeten trekken. nu heb ik een kaart voor Ingrid. Ingrid, luister goed naar dit kaartje, want dat is echt van, van, uh, voor jou van toepassing. Ik heb de overtuiging dat ik mezelf kan genezen. Er, kan, er zijn dingen die door, door jij je anders op kan stellen, dat je jezelf kan genezen. Dus dat is jouw kaartje. Alle goede bedoelde, alle goede bedoelde adviezen. Gub zal ze het zeker doen, zegt ze. Ze er nog twee Maar Nou, dat voel je eigenlijk helemaal. Als je nacht twee drinkt, dan heb je zekere, voel je zeker een liefde en licht in jezelf. Ja? Dus alle goede bedoelingen, lieve Ingrid. Niet goed bedoeld, adviezen. Sla ze in de wind. En blij bij jezelf. Want dat is het kaartje, wat dat kaartje wil zeggen. Een nieuwe kaart voor Chaco. Chaco, jouw kaartje zegt: en Vandaag ben ik bereid mezelf te bevestigen. Dus vandaag ben jij bereid om dus je te vertellen wie je bent. En wat je wil, en hoe je het wil. Dus vandaag ben je bereid om dat te gaan bevestigen. Maar dan vandaag is morgen ook nog, en overmorgen doet dat ook nog mee, hè. Dus dat beteld voor de hele week, hè. Dus, kom op, en zeg wat je te zeggen hebt. Ineke, komt ook binnen, zie je het wel. Goedenavond, lieve Ineke. En Jan, heb jij het kaartje mogen trekken, en dat... En je krijgt ook een kaartje in, En dat klopt wel, want ik leer een nieuwe manier van leven. Dus jij leert een nieuwe manier van leven. Dus een, een nieuwe manier om met jouw leven om te gaan. Ja, dat klopt wel. Dat We leer je een nieuwe manier van leven. Ja. Alle dingetjes. En nu een kaartje voor Laris. Lieve Laris, voor jou het kaartje, ik accepteer en respecteer ieders keuze om te veranderen. Het kan zijn dat jij te maken hebt, te maken gaat krijgen met mensen die anders over bepaalde dingen denken en op een andere Wanneer ze daarmee om willen gaan. En dan wordt er tegen jou gezegd accepteer dit en respecteer dit. Dat is gewoon het makkelijkste. Je kunt niet altijd, ook al zie je dat anderen het fout doen en dat je ze wilt behoeden voor bepaalde, voor bepaalde stappen, moet je niet doen. Laat ze maar gewoon dus accepteer en respecteert maar de keuze van iemand als ze wilde veranderen. Ja? Ik of dat ik het niet had, kaartje voor Linda. Linda, hier komt jouw kaartje. Ik geloof in, verlang naar en krijg liefde in overvloed. Het is dus voor jou, Linda. Ik geloof in en verlang naar en krijg liefde in overvloed. Dus je verlangt naar de liefde. Je gelooft in de liefde en je zult de liefde overloed gaan krijgen. En voor jou, lieve Minke, ik ontspan me en sta mezelf toe te zijn. Dus, dat wil zo zeggen, laat alles eens even los, en ben gewoon wie je bent. Dus, ik kan spannen en laat mezelf toe te zijn. Nieuw kaartje voor René. Voor jou lieve René een kaartje omdat ik geef, kan ik ontvangen. Dus, doordat jij geeft, kun je ook ontvangen. Dan mag je ook ontvangen, dan kun je ook ontvangen. Hè? Tenminste, de meeste mensen die geven, die willen daar nooit iets voor terug. Dat had ik van de week nog met, het, met de laatste... De, de laatste avond, met de afsluiting van de cursus, hadden ze voor mij een, een spiegel gekocht. Ja, als ze 60, ook een kaartje uh, trekken, hadden ze voor mij een spiegel gekocht, een mooie ovale spiegel, ja, ongeveer denk ik, 20 centimeter, een witte, met bovenop twee engeltjes en dan met een witte strik omheen. En toen ze en, en ze gaven daar, en daar gaven ze me dan omdat ze de cursus heel fijn hadden ervaren en dat ze mij gewoon het leukste vonden wilden kopen. Dus toen kreeg ik die, die spiegel en toen zei ik, nou ik twee dingen doen. Vroeger zou ik gezegd hebben, dit dus hadden jullie niet moeten doen. Ik zeg, nou ik that, zeg dat niet, want jullie hebben het leuk gevonden om dit voor mij te doen. Dus ik zeg alleen nog maar dat ik er heel blij mee ben. En toen kwamen we echt aan dat ik nou bij René dat kaartje. Vroeger wilde ik altijd wel geven, maar ik had moeite met ontvangen. Wat wil ik nu? Als ik wist dat iemand van mij iets wilde kopen, dan kocht ik het altijd al gauw zelf. Ik heb nog soms die neiging. Als iemand zegt van, uh, ik zal dit kopen, dan ga ik het meestal zelf kopen, dan heb ik nog wel een beetje hoor. Maar toch durf ik nou ook aan te nemen als mensen mij iets willen geven. En ook te tonen dat ik daar blij mee ben. Want dat doe je alleen maar die mensen plezier mee. He, door dat te laten zien. Vroeger als ik een cadeau kreeg. Dan leg ik het niet weg. En naar de hand, dan ging ik het uitpakken en dan was ik daar blij mee, zonder dat iemand dat zag. Maar nu pak ik het ook uit waar iedereen blij is. En dan zeg ik van, nou leuk, ik ben er blij mee. Want uiteindelijk de mensen die het je geven, ik heb me eigenlijk dat toen niet zo gerealiseerd, maar de mensen die het je geven, die, die, die geven het je met liefde. Ja, die geven het je met liefde. Dus daarvoor ook te laten zien aan die mensen dat je het gewoon leuk vindt dat je, dat je iets krijgt. Dan, dan voelen ze daar eigenlijk ook prettig, want dan weten ze dat je er blij mee bent. Ja, wij hebben die babykamer nog helemaal, Linda. En die doen we weg. We doen hem weg. En je mag hem hebben voor, uh, we moeten voor, uh, voor Wilhard een, een kast kopen waar ze zijn, zijn kleren in moet hangen. En voor dat bedrag mag je hem hebben. Maar die mooie groene, het bedje is nog nieuw. Alles is nog de commode, alles is nog in orde. Ik zie dat Anneke er ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Anneke. Ook jij natuurlijk welkom hier bij ons bij Ridd Radio. Ik heb de he We hebben de hemel er nog bij, uh, Linda. En dan de hemel die hetzelfde is. De hemel, weet je wel, dan heb ik dan ook dezelfde dekbedhoesjes. Want hetzelfde, die laketjes zijn allemaal hetzelfde. Ik zou blij zijn als jij het wilde hebben, want ik vind het een heel mooie, mooie babykamer. Je hebt hem gezien trouwens, hè. Nou, die kast, die is te groot. Die is te groot voor de, voor de wilde kamer straks. Ja, ik had van de week nog eens aan gedacht, Linda, dat ik die zakjes in een ga zetten bij Linda. Maar het is eigenlijk maar heel simpel hoor. De schroeven zitten er allemaal bij. Nou, nu een kaartje. Nu ga ik het volgende kaartje wat ik getrokken heb. Mink heb ik al gehad. Ja, en dat was uh, voor uh, René, was het kaartje van als ik geef, kan ik ook ontvangen. Dat is goed, Linda. Het ledekantje is al uit elkaar, maar de kast en de commode staat er nog. En we hebben al gedacht, nou, dan zetten we zetten het ledenkantje nog. En dan uh, gaan we die commode-kast maar zo lang gebruiken voor en uh, tv's op te zetten. Straks zijn spulletjes. Nu heb ik een kaartje voor Sunset. Voor jou, lieve Sunset, heb ik het kaartje mogen trekken. Ik heel mijn oude overtuigingen en schep nieuwe en opbouwende overtuigingen. Dus, dat wil zo zeggen, je hebt altijd bepaalde overtuigingen gehad over bepaalde dingen, maar je merkt toch dat je nu anders over bepaalde dingen gaat denken. Dus, en daar verschep je die nieuwe, en dan zijn we ook weer opbouwende overtuigingen. En maar je hield je oude, want toen was jij weer, toen zat je in die groei, en toen waren die, die overtuigingen waren goed. En nu, naarmate je meer groeit, merk je dat je overtuigingen anders worden. Dat je anders over dingen na gaat zitten denken. Ja? Dan ga ik gelijk een kaartje trekken voor Saskia, Sunset. Dat had je gevraagd. En Saskia heb ik het kaartje mogen trekken. Ik vind de spirituele oorsprong in mezelf. Ja, dat begrijp ik ook wel, Linda. Ik vind de spirituele oorsprong in mezelf. En die was voor Saskia. Ja, Anneke, jij krijgt ook een kaartje. Ik ga nu naar Theo. Dan ga ik dadelijk weer terug naar de mensen die naar binnen binnengekomen zijn. Dus ze sta weer bovenaan, die Anneke. Dus dan ga ik weer terug. Want ik moet ook nog terug naar... Uh, Kijk hoor, Anneke is binnengekomen. En ik moet ook naar... Uh, zijn er zijn er nog iemand binnengekomen, dus dan moet ik toch weer terug naartoe. Nu uh, ga ik naar Theo. Theo, jouw kaartje zegt... Ik durf de kracht en de liefde van de universele energie te delen met anderen. Dat is een heel mooi kaartje. En dat is ook goed. Je kunt dat ook. Dus ik durf de kracht en de liefde van de universele energie te delen met anderen. Dan ga ik nu een kaartje trekken voor... Victor... En van jou, Victor, heb ik het kaart mogen trekken. Ik accepteer mijn relaties als mijn leermeesters. En daar zal ik even toevoegen bij doen. Iedereen die wij op onze weg tegenkomen. Ik vraag nee, ik zou je ook kunnen beantwoorden of ik de waterpokken zou hebben. Want je kunt op oudere leeftijd de waterpokken krijgen, dat weet ik. Maar als jij ze hebt, dan moet de dokter dat. Je kan vanuit hier natuurlijk niet zien of jij de waterpokken hebt. Want je natuurlijk ook een stuk door van jouw eigen gevoel. Maar je, kunt, je moet wel tegen je zeggen, op oudere leeftijd wel, de waterpokken kunt krijgen. Als je ze in je jeugd niet gehad hebt, zie je, je, je, je, je, je ze, had, ze niet. Dus dit wil ik even doorgeven, Victor. Ik accepteer mijn relaties met mijn leerlingen. Dus iedereen die wij op onze weg komen, die hebben ons iets te zeggen. Want anders komen ze niet op onze weg. Dat wil niet zo zeggen dat wij altijd dan aan moeten luisteren. Maar je moet toch eens goed kijken hoe mensen het doen. Hoe mensen het doen. En. Dan kan je daarvan leren, of uh, hoe je het nieuw moet doen, of juist denk van, hé, hey, daar heb ik al iets aan, dat kan ik ook wel eens doen. Dus dat zijn dingen die, uh, zo moet je dat zien. Dus elk mens wat je tegenkomt, uh, die, die uh, heeft iets te zeggen. En dan kun je uh, naar kijken en naar luisteren en bij jezelf binnen laten komen van, handel ik ernaar of doe ik het niet? En dat is het kaartje voor Tiktok. Nu een kaartje voor Krijn. En lieve Krijn, jouw kaartje zegt, ik ben gegrond en in mijn centrum. En dat is goed hè. Als je gegrond bent. Als je gegrond bent dan ben je ook in het centrum. En voor dread heb ik het kaartje mogen trekken. Het is veilig voor mij om seksuele energie te voelen en ervan te genieten. Dus is voor jou trek. Het is veilig voor mij om seksueel energie te voelen en ervan te genieten. Nu ga ik een kaartje trekken voor Ineke. Lieve Ineke, ik hoop dat dit kaartje, dat het ook zo is als zo het kaartje ook zegt. En het kaartje zegt, ik zorg goed voor mezelf. Dus doe het er dan ook. Ik neem ook aan dat je doet naar dat staat. Ik zorg goed voor mezelf. En ik hoop dat je dat ook kunt beamen. Dan is het alleen maar een heel mooi kaartje. Nu gaat er een kaart komen voor Anneke. En voor Anneke heb ik de kaart mogen trekken. Ik roep nu de kwaliteit van de liefde op. Dus Anneke, roep nu de kwaliteit van de liefde op. De liefde, weet je allemaal, is de sterkste energie die er is. Die kan ons laten lachen. Die kan ons pijn laten leiden. Die kan ons gelukkig maken. En die kan ons tot heel veel dingen in staat stellen. En dan zegt ook de kaart, ik kijk op nu de energie van de liefde de, de kwaliteit van de liefde op dus, en jan is weer terug van weg geweest ik had het helemaal jan nog niet gemist jan en dan ben je, ben je weg geweest nou ga ik even de kaartje trekken voor mezelf jan is weer terug en mijn kaartje zegt ik heb geduld en vertrouw op hun eigen proces. En dat is ook zo. Want ik vertrouw ook altijd. De Shobian komt ook binnen. Goeie lieve Shobian. En dat is ook zo. Want dat, kijk, in de spirituele wereld is het zo, dat wij altijd heel veel snel willen groeien. Als wij dingen doorkrijgen in de spirituele wereld, en we zijn er op een gegeven moment mee bezig en mee verbonden. Dan willen we altijd harder groeien en sneller. En we willen altijd heel veel weten. Maar toch moet je het zo laten groeien bij jezelf. Net als met kinderen. Als een kind gaat lopen, dan zet hij ook eerst één stapje en valt hij om. En dan twee stapjes. En... Op een bepaald moment gaan ze steeds meer lopen. En zo moet je het ook zien met je spiritueel ontwikkeling. Laat het maar bij beetje bij beetje binnenkomen. En laat het maar vertrouwd dat je er vertrouwd mee wordt. En dan kan het weer een stapje verder. En als het op die manier bij je ontwikkelt, dan zul je alleen maar zeggen, maar ja, het is goed zo. Dus, en dan kan je weer een stapje verder. En als je het op die manier als het op die manier bij je ontwikkelt, dan zul je merken dat je steeds meer vertrouwender mee haakt. Uh, uh, jouw kaartje was, Ineke, ik zorg goed voor mezelf. Dus, jouw kaartje was, ik zorg goed voor mezelf. En heb ik ook gezegd, als jij... ...dit ook zo kan beamen, dan, ben ik, dan is het alleen maar goed. Ja, ik zorg goed voor mezelf. Dan ga ik nu een kaartje trekken voor Shobian. Nou, anne iedereen zegt, wel het voor vandaag... En dat is alleen maar goed, toch? En voor Shobian heb ik het kaartje mogen trekken. Ik neem de verantwoordelijkheid voor de keuzes in mijn leven. Dus voor jou, lieve Shobian, het kaartje ik neem de verantwoordelijkheid voor de keuzes in mijn leven. En dat is ook zo. Als we een bepaalde keuzes maken in ons leven, dan moeten we daar ook de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen en dat, is, maar dat, doen, dat doen we ook meestal wel. Dus ik denk dat het kaartje gewoon bevestigt. Dat geen wat eigenlijk al klopt. Nou, iedereen heeft weer een kaartje gehad, geloof ik. Ja, Anneke, Bjorn, Burger, Daniel, Dirktek. Dondag, Edwin, Elisabeth, Asmi Halda, Frank en Jac. en Ingrid. Toch wil ik nog eens even op die waterpokken terugkomen van, uh, van, van, uh, van Ingrid. Maar, die, maar ben je wel mee bij een dokter geweest, want jij zegt, uh, ze zeggen het. Maar op dit moment met die hitte, met die warmte, kun je natuurlijk ook bepaalde, uh, Puisjes krijgen of pukkels krijgen kan met de zon te maken hebben wat helemaal niet die lijken dan een beetje op waterpokken maar waterpokken dat zijn uh, rode dingen met een blaasje erop maar dat zijn ook zonneallergie is dus eigenlijk ook een rood vlekje met een blaasje en, en die gaan ook na een paar dagen jeuken en dat doen de waterpokken ook Nou, dan gaan we het eens even kijken. In zegt, dat hebben we gisteren ook besproken. Zo'n andere in hinder Ik zie dat blind er ook binnen gaat komen. Goedenavond, lieve vlinder. Ook jij welkom. Kan ik daar gelijk een kaartje voor je trekken, lieve vlinder? Maar je moet zo rekenen, waterplokken lijken ook een beetje op, op zonhalen. Dat is nou precies hetzelfde, dat is nou precies hetzelfde, wanneer is het telepathie en wanneer is de spier een, een paranormale waarneming. Dat is ook zo. En wanneer is het, wanneer krijg je een, een ding binnen, een telepathische boodschap, of wanneer krijg jij iets spiritueel door? Kijk, ik heb het op de cursus aan het doen was, met jullie ook al gezegd van op een bepaald moment moet je naar een, is er een kind kwijt, ik zeg het maar niet is er een kind kwijt en dan ga je je daarop concentreren en dan één keer dan zie je een beeld van een kind dat in een bos loopt en die mama roept en dan, dan zeg ik wel eens, is dit nou een, een, een, een, een, omdat jij je concentreert op dat kind, sta je op dat moment open voor eventueel, want dan ben je de ben je het ontvangen, voor eventueel, uh, van iets wat een kind in zijn angst uitroept. Dus dan kan je, via te, uh, telepathie, kun je dat horen, dan komt het telepathisch bij je binnen, of is het nu vanuit de spirituele wereld dat je het doorkrijgt. Dat het een, een, um, dat dat kind daar in dat bos loopt en een mama loopt en zo is dat. nu met die waterpokken. Is het nu een waterpok of is het nu, is het nu een zonallergie? Dan zeg je, ik ben helemaal niet in de zon geweest, ik ben helemaal niet buiten geweest, ik heb gewoon, al die tijd ben ik binnen geweest, ik heb niet even in de zon gezeten, ik ben niet even in de zon gelopen, ik ben... 18 dagen niet buiten geweest, gewoon in het huis niet uit geweest, dan is het natuurlijk geen zonneallergie. Dat kan er zo al op Maar heb je maar heel even in de zon gezeten, dan kan het. dan kan het al zijn, want Erika die heeft ook last van zonneallergie en die heeft gisteren maar heel even met Wilhagen bij het badje en begonnen stad te krijgen. Pukkels en de dingen maar al. Maar nu ga ik een kaartje trekken voor vrienden Ja? Dus ze is maar heel even weer buiten. Ze dan maar om één minuutje of twee minuutjes. En dan ging ze hier onder het tafeldak zitten. En dan, dan scheen ook een beetje zo, dat begon zal al te krabbelen en begon al uh, jeugd te krijgen. Maar ja, als je er niet ziek van wordt, moet je gewoon, uh, gaat vanzelf drogen over een paar dagen buiten en dan is het weer weg. Nou, voor jou lieve vlinder heb ik een kaartje mogen trekken en die zegt, ik heb alles wat ik echt wil. Ik hoop dat jij het ook zo kan beamen. want ik wil zo zeggen, de dingen die je hebt, zijn de dingen die je echt wil. Dus je moet niet niet zeggen van, ik heb alles wat ik echt wil, nee. Alles wat ik heb, dat wil ik ook. Want kijk, ik wil ook wel de 100.000 en ik wil ook wel, maar dat heb ik ook niet, nee, maar je moet zeggen, eigenlijk zou dat kaartje moeten zijn, wat ik echt wil, dat heb ik. En wat ik heb, wat ik heb dat wilde ik ook. Dus zo kun je het ook zien. Nou, ah, daar ben ik alleen maar blij om, uh, Vlinder, dat, ja, dat het klopt. Dan laat ik mijn kaart zien nog even liggen, voor eventueel. Geld is macht, dat is waar. Geld is macht, dat klopt. Maar ja, wie heeft er ooit, uh, af en toe, uh, vooral als je het wat uh, niet breed hebt, dan verlang je ook wel eens naar een paar cent extra. De macht van het geld, hè? Of het lijkt de der aarde. Dat zeggen ze ook, hè, geld. Dan krijgen ze terug. Die heeft even in de tussentijd een lekkere douche genomen. Dat moet ook kunnen, natuurlijk. Werken die raakt Als je verbrand bent van de som, dan moet je je azijn in een thee dompelen en op de plek leggen wat verbrand is. Gaat Heinz is ook weer terug. Haal dat de brand eruit? Nou, ik denk dat het altijd zon is, Jan. Jij schrijft als je verbrand bent van de zon, dan moet je, ik denk een theedoek, dompelen in al zijn. Maar jij zei, je moet al zijn dompelen in een theedoek. Hahaha. <laughs> Dus jackpot is er vanavond weer niet uit. Nee. Ik heb net even gekeken naar de lotto-getallen. De jackpot is er vanavond niet uit. Dan weet je dat de nummers die gevallen zijn, zijn 5. 25, 28, 34, 37 en 41. En wat had ik nou? Het is dus namelijk zo, volgende week, ik, ik doe altijd met de lotto mee. Met dezelfde nummers als had van de kinderen. En dan had ik vorige keer nummers, nummers. En dan dacht ik vandaag, zal ik eens... Zal ik die uh, nummers vandaag gaan ver... Uh, want ik, ik doe nou... Ik ga vanaf volgende maand ga ik automatisch meespelen, heb ik toch altijd al met die lotto meedoen. En ik vergeet het af en toe wel eens. Maar had ik nummers doorgekregen? Even kijken hoor, had ik nummers doorgekregen? Toen vandaag, toen dacht ik, zal ik die nummers, die heb ik dan vorige week ingevuld, voor twee weken. En toen dacht ik, zal ik die nummers vandaag nog gaan verlenen? Zal ik wil vandaag gaan verlengen, dacht ik. Toen. Maar toen was ik eh, het was zo warm en toen liep ik naar huis, en toen zei ik eigenlijk zo tegen de tegen onze lieve neer, want dat doe je dan altijd dus zo, hè. Even kijken hoor. Na 1 en 16 had ik wel goed. Ik schrok me eigenlijk al een 1 en 16 had ik wel goed, maar 21 en 25 en 40 niet. En in die andere had ik... 1... 25 in 27, 30, ja. Haha. Ik blij, want kijk, dat is, natuurlijk, oh, dat is natuurlijk heel erg ongelukkig, hè. Maar wat is nou? Wat ik nou wilde vertellen, was ik daar, liep ik zo te denken. Maar ja, dan kan ik dan nou die nummers naar vandaag gaan veranderen. Want hetzelfde geld valt hier vanavond erop. En toen liep ik zo naar de auto toe, zei ik tegen onze lieve neer, nou, geef me nou dadelijk door. Als ik uh, klaar ben met boodschappen doen in de supermarkt, geef me dan door of ik straks nog even terug moet naar de Bruna of naar, uh, hoe heet het, Primera, om te gaan kijken of ik die nummers nog even moet gaan verlengen. En dan kreeg ik zo'n gevoel in mijn nou, huid dat ik niet te doen, want uh, dat is uh, uh, paartjes, het was maar 3 euro geweest, maar dat ben ik toch blij dat ik het niet gedaan heb. Dus als maar goed, heb ik toch weer, door mijn gevoel te volgen, er toch weer 3 euro verdiend vandaag. Ja. Dus ik heb de lotto toch. Maar mocht ik eigenlijk echt een keer niet doen, want de jackpot is er niet uit, hè. Dus volgende week, dan staat hij hoog, hoor. Neem maar één even met dat jullie er allemaal van mee profiteren hoor. Alle mensen die met dieren waar zijn, die pikken daar een graantje van mee. Daar nou, hoop ik hem altijd zo te hebben. Hè. Ik kan zoveel mensen dan gelukkig maken, en daar zit ik eigenlijk meer naar te streven altijd. Ja, luister is voor mij veel makkelijker, zegt Theo. Nou, we staat volgende week op 28,5 miljoen. Oh, ik geloof dat, nee, dat zou, als je dat krijgt, 28,5 miljoen lieve mensen. Hé, hey, Colinda is ook binnengekomen, zie ik wel. Goedenavond lieve Colinda. Kan ik voor jou ook een kaartje trekken, lieve Colin? Ik zie dat jij inmiddels binnengekomen bent. Dat is toch niemand, hè? Dat ik in je cijfer zitten te duiken. Lieve Colin, ik hoop dat je dit ook altijd blijft doen. Wat ik nu tegen je laat zeggen, wat, het, wat, het, uh, wat dit kaartje tegen jou zegt, ik vertrouw altijd op mijn innerlijk weten. Ja, daar is dan winnen we hem samen. Ik zal je eens wat vertellen. Er is, iemand, er is er ooit iemand eens tegen mij gezegd, want ik zeg ook altijd, als ik dat geld win, als ik ooit veel geld win, dan ben ik er al kwijt voor dat, dat ik het heb ontvangen. Want ik zou iedereen daar, ik van mee, die zou ik dit geven, die zou ik dat geven. Dat, dat weet ik gewoon. Toen heeft dus iemand tegen mij gezegd, en misschien is dat toch een stukje van waarheid. Die heeft tegen mij gezegd, dat moet jij nooit meer zeggen. Als het jouw gegeven is, dat dus jij geld mag winnen, dan is het jou gegund vanuit de sferen. Maar als jij het aan iedereen weg gaat geven, aan de mensen waar je het misschien aan wil geven, is het misschien wel helemaal niet goed voor dat ze geld krijgen. Dus, jij moet dat dus niet meer zeggen, zei eens een keer iemand op die spirituele wereld. Want als ze boven vinden in de spirituele wereld dat jij recht hebt op een bepaald bedrag, en dat ze dat jou gunnen, dan zul je dat ook krijgen. Maar als jij op een voorbaat van iedereen weg wil gaan geven, misschien aan mensen die moeten leren om met hun leven om te gaan zoals het nou is. Dan zul jij. Dan zul jij nooit winnen. De dus ziel gaat vanaf nu zeggen, ik geef hem van niemand meer. Ik hou het helemaal van mezelf. Dat kan ik wel zeggen, maar als ik dat zo in mijn gevoel niet voel, dan, dan is dat toch niet. Volgende even nieuwe vriend, Henk dame, staat er... Maar snap je, Jan, wat ik daarmee wil zeggen? geen geld meer, geen maakt misbruik meer. Klaar is Klara. Ja, het is natuurlijk inderdaad wat je zegt. Geld is. Geld is natuurlijk, het klopt, hè? Nee, maar dat is zelfs als met je vakantiegeld. Hoe hebben we er niet naar uitgekeken hè? dat we ons vakantiegeld zouden beuren? En dan ben je allemaal voornemens uh, uh, voor, uh, om er wat van opzij te zetten. Tenminste, althans, dat was ik. Het eerste wat ik doorkrijg, uh, uh, Colinda, is nee. Mijn gevoel zegt nee. Nog niet. Maar ja, wie ben ik? Ik zie dat Mario ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Mario. En inderdaad, dat we eigenlijk allemaal een. Een, een zonnig nieuwjaar wensen, of uh, zonnig nieuwjaar, een zonnige, zonnige, zonnige dag wensen, want wat hebben we er naar uitgekeken, hè? En nu lopen de mensen allemaal te klagen, wat is het toch warm? Wat is het toch warm? En voor de oud, oudere mensen is het natuurlijk ook echt verschrikkelijk, die hitte, want er gaan nu weer heel veel oude mensen dood, hè, in deze tijd. Nou, een nieuw kaartje voor mayo. Maar ja, veel drinken, hè? Gewoon lekker veel drinken. Voor jou, Mayo, vanaf nu is er plezier en bevrediging. Na de zomer, beginnen zo'n ik begin zom, zom half van het jaar. Dus een soort nieuwjaar. Nou, dan, dan heb ik mijn eigen dan vers, versproken, maar ik heb het toch goed gezegd, hou Ik versprak mijn eigen, per ongeluk, en ik heb het dan toch goed gezegd. Typisch hè. Jan gaat morgen barbecueën. Dan zie je maar dat je het kan bespreken dat je dan, dan ook de waarheid zegt. Nou hier, dan zegt er eentje in Nederland: ja, we vliegen, allemaal, uh, we vliegen eruit. Nou, even nog, de laatste tien minuten, wat denken jullie wat de maandag? Want de maandagavond als ik jullie weer ontmoet, dan. Dan uh, hebben ze al gespeeld, hè? Wat denkt de meeste? Nou, we gaan eens even een prognose doen. Allemaal even. Wat denkt de prognose? Hoeveel procent van de wij, we zitten nu met 29, met, ja, met 28, dat ding op de chat, 27, hoeveel procent denken dat, wie denkt dat ze winnen? En wie denkt dat ze verliezen in Nederland? Dus even kijken wat naar de prognosedatum is. hoe ze zich aan durfden, aan te wagen. Ja. Jij laat me steeds meer lachen, de hele dag is er aan nodig. Ik schreeuw het van de zaken, ik bestaan ook echt op jou. Ja. Jij kunt mijn hartesteken water, mijn was ik verliefd. Ik ben zo blij. Dat ik jouw tom, zwarte haren en lachende mond. Nee, ik maak jou nooit meer kaart. Ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik ik ik kijk, ik altijd bij je zijn. Jij maakt me blij. ik speel het ik Zaken. Ik ben stap voor op jou. Jij laat me steeds weer lachen. De hele dag is er aan mode. Ik zweer het van de zaken. Ik ben voor kerst op jou. Jij kunt me hard steeds raken. Meteen was ik verliefd op jou. Je bent een droom voor elke pen. En zo'n mooi, voor Mijn droom maakte jij toen waar. Nu zijn wij de liefde spaar. Dit moet altijd zo blijven. Zonder jou kan ik niet zijn. Dit seizoen is onbekend nu jij hier bent. Ik schreeuw het van de zaken. Ik ben s'avonds en op jou. Jij laat me steeds weer lachen. De hele dag is er morgen. Ik schreeuw het van de zaken. Ik ben s'avonds en op jou. Jij kunt me hartstikke waken. Het is was als ik verlief op jou. Zaken, EN vertaan op jou, jij kunt me als ik jou. Jij kunt me ik op jou, lekker verstaanbaar Ja, ik ben even naar buiten geweest om even de lijst te pakken. Nederland speelt in Durban. In Durban spelen ze. Nederland tegen Slovak, Azië. En Duitsland die moet tegen Engeland. Morgenmiddag om 4 uur. Nee, ze moeten tegen Durban. Ze spelen in, in, in, in Durban. In Brazilië moet tegen Chilië. Maandag vanavond. En die spelen in Johannesburg. Hollandio, ja. Radio Hollandio. Dat is waar, Op 8.8 soepel, hè. Radio Hollandio, ja. Die staan hier de hele dag aan. Maar dat liedje waarom dat liedje niet te horen. Dat, uh, dat komt ook altijd bij uh, uh, s'avonds. Uh, de verzoekprogramma, de meest aangevaarde clips. En dat is uh, onze wil en mijn liedje. Hè? Als dat komt, dan gaan we samen dansen. Hè? Want ik schreeuw het van de daken. Hè? Ik ben heel verliefd op jou. Hè? Dus als dat liedje er komt, dan is hij helemaal gelukkig. Mijn lieve mensen, ik ga ook weer langzaam van jullie afscheid nemen. Laten we allemaal duimen duiming. Ik heb wel gezien dat, uh, dat ze toch met 40% volgens jullie gaan winnen. Dus laten we alsjeblieft uh, uh, laten onze, onze gedachten en onze wensen naar het Nederlands Elftal, laten we die hun vergezellen en hun vleugels geven. Dat is inderdaad nog naar de halve finale, maar het blijft spannend. Hè. Dat is, nou, het is maar één wedstrijd. Hè. Dus iedere keer weer, nu zijn er weer aan het voetballen. Of je daar klaar zijn. Iedere keer weer een teleurstelling. Iedere keer moet er een club teleurgesteld worden. Want dan moet er eentje verliezen. Want is het gelijkspel spel? Met, met op het einde dan wordt het twee keer verlengd. En is het dan nog gelijk? Dan worden er fidantis genomen. Dus, het zal altijd wel iets blijven. Nou, ik weet niet of Adrie in de, in de kroeg verder gaat vanavond, dat zal wel. Maar luister u in ieder geval allemaal gezellig. Ik wens jullie in ieder geval weer nog een prettige avond. Geniet morgen, ik kom niet te veel in de zon als je er niet tegen kunt. Blijf er lekker bij in de koele kamer. Maak je niet lekker van je rust. En doe alleen maar le leuke dingen. Waar je je eigen goed bij kan doen. Ik zie jullie maandag en avond weer. Dan ben ik er weer van jullie. Eerst komt het donderdag om 8. Van 8 tot 9. En van 9 tot 10. Kom ik. En van 10 tot 11. Komt Guus. Dus dan weten jullie dat weer. Ik. ik heb wel begrepen dat donderdag geloof ik. Over een paar weken, een paar keer niet kan op maandag. En dan ben ik best wel bereid om dan van 8 tot 10 uit te zenden. Om zijn programma even waar te nemen. Maar dat horen we dan nog wel. Want dan moeten ze daar zo. tret, en opbreed. moeten dat regelen. Maar in ieder geval, lieve mensen. Allemaal heel veel liefs. Stevige knuffel van mij. En op zijn brabant gezegd. Houden. In Parijs is een betoging geweest van Iraniërs. Tienduizenden mensen gingen de straat op om aandacht te vragen voor het bewind in hun land. Ook riepen ze op tot sancties van de internationale gemeenschap. Zo vinden de demonstranten dat er geen olie en gas meer gekocht moet worden van Iran. Gastsprekers tijdens de demonstratie waren onder andere de voormalige Spaanse premier Asnar. Op de Brouwersland bij het Zilveren Renesse is de vijfde editie afgesloten van het popfestival Concertie. En die zagen optredens van onder andere Kane, Whalen, Kees Choice en Bluff. Maar voor de weers was het tijdens concert zie Sea ook straattheater. Het hele festival verliep overigens gesmeerd, zegt de organisatie. Lampon rapidolu, Capona, Zo Beviedin. Yes, time is flying. And that's why there is only one moment. And that's this very moment. <laughs> yes. And I know that right now you are listening to the radio. And did you know that there is already... Already also a television station, www, yeah, and then dot, and then w-d-r-o, dot, TV. Mm -hmm. Oh yes, a lot of the shows are in Dutch, of course, but some of them are in English, and there will be more and more of them, and you can be part of it too. Yes, as well as you can be part of this with the radio, if you want to be part of it, if you think I want to do my own show worldwide, let us know and we connect you, yes, but anyway, we go on to the next show on this unique radio station. Eigenlijk is er alleen maar communicatie, want voor de rest, dat is de enige bevestiging die we kunnen hebben, dat er in ieder geval onze omgeving er is. Of wij er zijn, dat betwijfel ik nog. Ja, nou, wij zijn waarschijnlijk onze omgeving. Uh, dat dan zijn we het eens. Ja. Dan is deze discussie is gesloten. Dan. Goed zo, nou, <laughs> dat is